Ik denk dat het ook ergens uh, genade is als je erachter komt. Dat je een doodlopende weg bewandelt. Want dan is de Heer nog met je bezig om, uh, om je te laten zien: van dit is een doodlopende weg. Kom nou op de andere weg. Want we hebben ook gelezen van Psalm 73: dat de, hei, de, de, de Goddeloze, die, die heb geen doodlopende weg. Die, dat gaat maar door. Dat, dat is dat je hebt succes. En dat is wel eens een grote frustratie. ...want waarom heeft hij nou geen doodlopende weg... ...en ik wel, soms. Nou, um, iemand die die frustratie ook had... ...was Noach. En daar wilde ik het met jullie vanmorgen over hebben. Noach die woonde in een... Uh, ...onrechtvaardige, goddeloze... ...wereld. Alles om hem heen... ...was onrecht. En hij kwam steeds voor het recht op... ...voor de rechtvaardigheid. God getuigd van hem dat hij een rechtvaardige was. Maar... Niemand luisterde naar hem. Overal kreeg hij afwijzing. Dus zijn rechtvaardigheid was een doodlopende weg. Als je het zo. Hè, uh, totdat God spreekt. En dan blijkt uiteindelijk dat het geen doodlopende weg is. Maar we voelen ons zo vaak als Noach. Tenminste, ik wel. Dat we strijden voor de zaak van recht. Strijden voor rechtvaardigheid. Maar dat. Iedereen om je heen zegt, nee dat is geen rechtvaardigheid, doe even normaal man. Heb je hier wel rekening mee gehouden? heb je dat wel gezien? En dat verhaal, en hoe zit het met, en iedereen om je heen die zegt, nee wat jij doet, nee dat is, dat, dat is geen recht. Maar jij weet diep in je hart dat God jou deze weg heeft laten zien. Maar je gaat er aan twijfelen. Klopt dat wel? Want iedereen zegt, geniet, heb, heb ik wel gelijk? Zit ik niet op een doodlopende weg? Die frustratie die had Noach ook. Maar uh, hoe kom ik nou bij Noach? Uh, we zijn in Leviticus begonnen. Daar lezen we over uh, offers. Dierenoffers. Nu hebben we deze week het uh, Mincha bekeken in de Parasha. En uh, komende donderdag uh, lezen we over uh, het Ola. Dat is het uh, brandoffer, de opheffingsgave. Dat hebben we bewust gedaan uh, donderdag, omdat het dan. Rosh Hashanah is, Yom Teruah, de dag van bezuigenschal. De parasha, die heet Wayikra, De parasha over het uh, Ola, het brandoffer. En Wayikra betekent en hij roept. En dat is natuurlijk ook wat door die Bezuim gebeurt. Dat God's stem roept, ons oproept. Als je Leviticus doet, dan roept God's stem ons op om te offeren. Wat is nou offeren? Wat is nou een brandoffer? Wat is een, een, een spijsoffer, een, een graanoffer? Wat is een, een, een vredeoffer? Een vredeoffer, dat lijkt wel te, het elkaar tegen te spreken. Want offer is doodslag, is, is uh, uh, bloedvloeien. En vrede, hoe kan dat samengaan? De Bijbel zegt dat het samengaat. Waarom roept God ons op om te offeren? Dat is een vraag waar ik vanmorgen bij jullie over wil nadenken. Dus die eerste vraag heb ik gesteld, gruwelijk, die barbaarse dierenoffice. We hebben vaak, kijk het volgende plaatje kun je het een beetje op zien, maar uh, zo'n dier in het vuur op de takken. Als je daarnaar kijkt en als je dat een poosje bestudeert dan denk je, ah, ah. Maar er is iets heel erg mis met dat plaatje en daar komen we zo op. Want de Bijbel, zoals ik al zei, die spreekt ook over in het Hebreeuws een sabach shelamim. En zebach, dat, uh, dat betekent slachting. En Shalemim, dat is shalom. Een slachting van shalom. Hoe kan dat nou? Is, is, offeren, dat, dat is toch iets van het oude testament. Dat is een heilloze weg. Een doodlopend weg. Dat het is, opgeheven in het nieuwe testament. Zou dat niet een uh, doodlopende weg geweest zijn? Dat is wel makkelijk. Dan is het iets van het verleden. Dan hebben we er vandaag niks meer mee te maken. Ergens, ergens wel makkelijk. Want ik zit ook een beetje in mijn maag hoor, met zo'n offer. Het is ook afschuw. Het roept afschuw op. Maar hoe kan het dan... dat juist zo'n offer een slachting van shalom kan betekenen? En het brandoffer. Eh, dat is niet helemaal een juiste vertaling van ola. Daarom spreek ik liever over opheffingsgaven. Want ola, dat is het opheffen van iets. Verheffen. Maar ook... En dat zit ook in het Nederlandse woord en ook in het Hebreeuwse. Het opheffen van iets, het wegnemen van iets. En dan kom ik uit bij Noach. En waarom bij Noach? Omdat Noach de eerste persoon is in de Bijbel die zo'n opheffingsgave brengt. Kaan en Abel, die brachten ook een offer, maar dat was een mincha. Zij wisten niet wat een ola was, een opheffingsgave. En waarom... Dus Noach vindt dat als het ware uit, zo gezegd, een opheffingsgave. Voor die tijd, hey nog goed, je wist niet wat het was. Dus we gaan kijken naar Noach, waarom die een brandoffer brengt. Nu, wat is er mis met dit plaatje? Het zijn natuurlijke stenen die op elkaar gestapeld zijn, keien. Dat is wel goed. Maar wat is er niet goed aan? Je mag ook zeggen wat er meer goed aan is. Takken zitten erop. Die man die heeft zelfs een gebed, shalom, zie je dat? Die was het toen nog niet. Die was het toen nog niet, inderdaad. Maar het ziet er allemaal wel aardig goed uit. Een baard heeft hij, hij kijkt omhoog. Dus hij verwacht het van God. Maar wat is hier nou mis aan? Nee, klopt. Klopt. Maar zien jullie iets aan het dier? De, ja, het is Ja. gedeeld worden. Ja. Het moest geteeld worden. Een offer in de Bijbel had een verrukkelijke geur. Maar als je een dier zo in zich heel in brand steekt... Wow, dat is geen verrukkelijke geur. Een brandoffer... Dan ga ik misschien een beetje vooruit op donderdag. Maar in Leviticus 1 staat hoe dat gaat. Een, een, een ola... Eerst moet dan de hand op de kop van het dier gelegd worden, in vers 5. Dan moet hij het jonge rund slachten voor het aangezicht van de heren. En de zonen van de Aaron, de priesters, moet het bloed aanbieden. Dus dan wordt het bloed eruit gehaald en het bloed sprenkelen. Daarna moet hij de huid van het ola afstropen en het in stukken verdelen. Dat is daar niet gebeurd. En het valt me op hoor, als je kijkt naar plaatjes op internet van een offer, dan zie je allemaal dieren... Die gewoon in het geheel die worden gedood en bam op het vuur gegooid en aangestoken. En in die stank zie je zo'n biddende persoon erbij. In die vreselijke stank. Maar dat klopt niet. We hebben een verkeerd beeld. Ja, ik, ik zeg wel ra rare dingen vanmorgen. Als we zo over deze dingen nadenken. Als alle details hier op tafel komen, dan gaan we misselijk naar huis. Maar die werden schoongewassen zodat ook die niet zouden stinken in het vuur. Waarom werden nou die offers gebracht? Die vraag wil ik me jullie stellen. Wat is daar nou het nut van? En waarom wordt dat verbonden aan shalom, aan heelheid? Is dat de, is dat de zonde? Moeten we dan zo geconfronteerd worden? Ja, ik weet niet, Ik vind het... Wat is dat nou? Nu, Maimonides en Nachmanides, die hadden er allebei wat over te zeggen. Dat zijn middeleeuwse rabbijnen. Dat wil ik kort even noemen. Maimonides, die zei... Uh, in Egypte werden schapen vereerd als God. En in Mesopotamië werden bokken vereerd als God. Dus Israël, die moest niet aan afgodendienst doen, die verbrandde die goden. Zodat zij dus de ene god konden aanbidden. Er oh, zit wat in. Maar Nachmid, die zei: Nee. Nee, dat kan niet wezen. Want dan heeft God die afgoden nodig. Om, hè, om zelf God te zijn, of zo. Dus dat kan het niet wezen. Hij zei, nee, het zijn de zonden. Het is juist omdat we zonden hebben... Die, we, ja, die door het offer moeten worden verzoend. Maar als ik even heel stout mag zijn... in Leviticus 1 tot 3 wordt niet over zonden gesproken. In Leviticus 4... worden wetten gegeven voor het zondoffer. Dus als, wij een, uh, als er een ola gebracht werd, of een minga, of een zebach shelamim, dus een opheffingsgave, een broodgift of een vredeoffer, dan was er geen sprake van zonde. Tenminste, niet een specifieke zonde, een concrete zonde. Dus wat is hier nou wel gaande? Nog even één ding over dit plaatje. Dit is dus blijkbaar iemand die denkt dat hij het allemaal goed doet. Hij heeft die sjaal en hij doet het allemaal. Hij heeft die stenen juist goed, maar hij heeft niet begrepen hoe het moet. Dus dit is, dit is toch een beetje een heidens plaatje. We kunnen dit gelukkig toch een beetje van ons afzetten. Want we hoeven niet op die manier dat, of, te denken dat het ooit geweest is. Dit is inderdaad een doorkopende. Het is gewoon een heiden met een gebedskleed om die het niet goed begrepen heeft. Die heeft het eerst het beste dier gebracht en dat op altijd van... Oh, als dat moet hier, dan doe ik het wel. Oh, als ik u zo kan behagen. Dat is gewoonheid. dus. Wat dachten jullie hiervan? Ja. Dit zijn allemaal bedorven kipfiletjes. Ja, ik, ik heb geen vrolijke plaatjes vanmorgen. Dit is een kippenslachtfabriek. En er worden miljoenen kippen die worden dus als plofkip opgefokt. En binnen een paar weken zijn die al slagrijp. En bam, gaan ze naar de slachtfabriek. En dan elke dag of elke week komen de ketens vol... van dit slachtafval uit die fabrieken. En dan, na een week... Ja, sorry, als jullie misselijk worden, dan zal ik even het plaatje weghalen. Maar als wij dus zo'n kip kopen in de supermarkt... dan staan we er niet bij stil. Maar dat zijn pas dierenoffers. Dat zijn pas dierenoffers. En dan denk ik, ja... Wanneer een offer in Torah gebracht werd, dan ging er een heel verhaal aan vooraf. En dan werd dat goed gedaan, zodat het een aangename geur was, niet een smerige geur. Hoe kan een offer dan zo zijn dat het een aangename geur is? Hoe kan dat dan? En waarom überhaupt worden de dieren gedood om te offeren? We hebben al gezien, we hebben te maken ook. Een van de offers is een Sebag Shelamim. Nu is het nieuws te vertellen, want een Sebag Shelamim, een dankoffer, een vredeoffer, heeft dus ook in het christendom bestaan. En niet eventjes alleen in de eerste eeuw of zo, maar gewoon tot in de 19e eeuw werden er dankoffers gebracht in de Oosterse kerk in uh, Zuidoost-Turkije. Daar was een kerk, die was gevlucht daar in de bergen voor het geweld wat de moslims om hen heen en hadden gedaan. Een aantal miljoen mensen die daar in de bergen leefden, in de Hakari-bergen. En die hadden nog eeuwenoude tradities die stonden uit de eerste eeuw van het christendom. En een van die tradities was een Sebacht Jeremiem. En eh, hoe deden zij dat dan, zo'n zo vredeoffer? Nou, als er een reden was om God te danken, of als er een reden was om iets specifiek toe te wijden aan God, dan werd er een dier geslacht en dat werd in gemeenschap gegeten. Dan was er vlees op tafel, zogezegd. In plaats van dat die mensen een fabriek hadden waar ze alle dieren opfokten en slachten, en zodat ze het in de supermarkt vlees konden verkopen, werd een dier of het geslacht voor God omdat een dier ook een schepsel is. En wanneer je een dier eet, wanneer je vlees eet, dan komt dat uit de schepping van God. en dan, dan, dan vloeit er leven. Deze christenen beschouwden het als de laatste eer aan een dier. Wanneer zij het vlees aten. Zij beschouwden het als een zegen van God dat ze vlees mochten eten. En een dier dat geofferd werd, dat kon niet elk dier zijn. Het moest volmaakt zijn. Dus het moest goed opgevoed zijn. Je moet er een goede band mee hebben. Wanneer er een dier kwam, die was bokkig en agressief. En, uh, dan was hij niet goed opgevoed. Dan had hij het verkeerde baasje gehad misschien. Ik weet het niet, maar dan werd hij afgekeurd voor het offer. Alles wat God geschapen heeft is goed. Totdat. Tot. Tot dat, ja. Dat dier is ook van hem. Nu wil ik naar Leviticus 17. Want uh, uh, zoals jullie weten waarschijnlijk is Leviticus 16 het hart van de Torah wat staat er in Leviticus 16? Uh, Yom, Kippur. Yom Kippur, exact. Hoe de hoge priester eenmaal in het jaar God ontmoette. Daar gaat Leviticus 16 over, het hele verhaal. Hij moest twee, drie keer van kleren wisselen en hij moest een uh, uh, wierook meenemen. En Ook dat was een, een ritueel, dat, was, dat vergde heel veel voorbereiding. Maar de essentie ervan is dat hij God ontmoet. En God ontmoeten doe je niet zomaar in de Bijbel. En dan gaat heel de Torah die gaat daar naartoe als een bergspits. Van Genesis 1 ga je op van, uh, van de ballingschap in Egypte, ga je op door de woestijn naar die bergtop. En dan lezen we, als de, als de tent staat, als dat klaar is, dan gaan we in Leviticus lezen. En dan kom je in het midden van Leviticus, middels de boek van de Torah, exact in het midden, Leviticus 16, daar ontmoet de hoge God. Het hart van de Torah. Ontmoeting tussen God en mens. Zoals in de tuin van Ede. En als dat geweest is... In het hart van de Torah, dus heel dicht... Exact tegen die hartkamer aan... Van de Torah... Lezen we over dierenoffers. Het is een heel intieme zaak. Heel intiem. Als God erover spreekt... Dat er een dier geslacht mag worden. Dat vlees gegeten mag worden. Wat hij tegen Noach had gezegd was: Je mag vlees eten. Maar Noach wist wel hoe dat dan ging. Hij wist het onderscheid tussen een rein dier en een onrein dier. Hij wist wel hoe dat ging. Maar Israël, dat kwam uit Egypte, die wist dat niet. Die moest onderwezen worden over wat het betekent dat zij vlees mochten eten. En de Viticus 17 gaat erover. Vers 3. Iedereen uit het huis van Israël die een runt een lam of een geit in het kamp slacht, of die juist buiten het kamp slacht. En het dier niet bij de ingang van de tent van ontmoeting brengt. Om het Yahweh als een slachtoffer, als een offergave aan te bieden. Offergave is uh, uh, korban in het Hebreeuws, en dat betekent toenaderingsschapen. Karaf is dus de wortel daarvan. Dan nader je tot God. Wanneer je een offer brengt, een dierslacht, dan heeft dat te maken met naderen tot God. En dat moet dan aangeboden worden bij de ingang van de tabernakel van Yahweh. Hoe gebeurde dat? Dat gebeurde niet altijd letterlijk bij de ingang van de tempel of de tabernakel. Er waren ook gelegenheden, uh, als u bijvoorbeeld denkt aan de zalving uh, van David. Toen kwam dus de profeet Samuel, die kwam in Bethlehem en er werd een offerfeest gevierd, een Sebach Shelamim een vredeoffer werd gebracht. En er werd vlees gegeten in gemeenschap... en iedereen was erbij in gemeenschap. En zo had Samuel een volwensel... om naar Bethlehem te gaan. Maar waarom konden ze nou daar... een offerfeest vieren... als het vlees hier letterlijk... bij de ingang van de tempel gebracht moest worden? Want die stond toen in Shiloh. Er was een profeet bij, Samuel. En in het oude Israël... was dat ook goed, want een profeet stond in contact met God. En wanneer dus een profeet het offer kon keuren, dan was het in orde. Of een priester erbij was om te keuren, dan was het in orde. En dan kon je dus een offerfeest vieren in jouw woonplaats, bij jou thuis. Maar wanneer een offer dus gebracht werd voor een opgangsfeest, dus bijvoorbeeld het lam, het Pesachlam, dat was ook een dankoffer, dan moest het in Jeruzalem, bij de tabernakel, bij de tempel. Aangeboden worden. Maar wanneer dus gewoon een offerfeest gevierd werd buiten de feesttijden om, hoefde dat niet per se. Als er een profeet of priester bij was, kon het bij jou thuis gebeuren, bij wijze van spreken. Maar dan vers 4. En als iemand het dier niet bij de ingang van de tent van ontmoeting brengt, dus het niet als een toenadering beschouwt naar Yahweh in de hemel, als er niet een profeet bijgehaald wordt, of een, een priester, om dus zijn zegen te geven, om het Jawe als een toenaderingsgave aan te bieden, die man moet het bloed aangerekend worden. Hij heeft bloed vergoten. Dus als wij een dier slachten, of als iemand een dier slacht, en het niet beschouwt als een toenadering tot God, heeft hij een probleem. Dan nee, heeft hij moord gepleegd. Moord op een schepsel van God. En dan gaat dat een heel stuk door over hoe belangrijk dat is. En die ingang van de tent van, van ontmoeting die is in een aantal gevallen voorgeschreven, maar in een aantal gevallen kon het dus ook onder de zegen van een priester of profeet. En die werd dan ook beschouwd als koosjes, als Op de juiste manier. Maar nu kan het dus ook zijn dat er uh, gejaagd wordt op wild. Dat mocht in Israël. Er wordt ook overgeschreven. Vers 13. Iedereen van de Israëlieten en van de vreemdelingen die in het midden verblijven, die wilde dieren of vogels die gegeten mogen worden tijdens de jacht vangt, die moet het bloed van het dier eruit laten lopen en het aarde toedekken. Wanneer je dus een ree of een verzand of zo vangt, dan kun je dat ook niet zomaar doen. Dan moet je ook het bloed weg laten lopen, het leven laten gaan. Want het is... Leven dat God gewild heeft, dat God geschapen heeft, dat je laat gaan. En dan is het zelfs zo, dat er iets voorgeschreven wordt, stel dat je een dier tegenkomt, een ree, die aangereden is door een trein of een auto, dat kan natuurlijk niet in Israël, maar kan vandaag wel, dan is het een verscheurd dier. Dat heeft dus een ongeluk gehad. En dat ligt dan aan de kant van de weg. Dat kan vandaag ook gebeuren. Er zijn mensen op de Veluwe, ik kom van de Veluwe. Nou ja, dan gebeurt er regelmatig dat een wild zwijn of een uh, weet ik wat langs de kant ligt. En als iemand dat ziet, dan stopt hij. Voelt hij even juist nog warm. Hup, in de auto laden en naar huis en dan gaan we slachten en hoppa, vlees. Zo gebeurt dat op de Veluwe. Ja, dat, is, dat, is, dat kun je bijna wekelijks meemaken. Dus daarom zie je nooit verscheurde dieren aan de kant van de weg liggen. Want die worden allemaal meegenomen. En als je het wel ziet, dan heb je mazzel... Zeggen we dan op de Veluwe. Want ja, dan heb je, een, uh, heb je gratis vlees. Nou, daar heeft God dus ook over nagedacht. En daar heeft hij ook wat over op voorgeschreven. In vers 15. En ieder van de ingezeten of van de vreemdelingen die een kadaver of een verscheurd dier eet, moet zijn kleren wassen en zich met water wassen. Hij is onrein tot de avond. En daarna is hij rein. Hé, hey, waarom... Wordt iemand die een verscheurd dier eet als onrein beschouwd? Nou, dat komt dus omdat er twee manieren zijn waarop je daarmee kunt omgaan. Twee manieren. Het is niet dat je een zonde pleegt waardoor je dus uh, straf verdient, zo gezegd, of een offer moet brengen, zondoffer of schuldoffer. Maar je, hebt, je wordt wel onrein. Je krijgt wel ongerechtigheid. Hoe kan dat? Als je dat dier ziet liggen als velenaar, dan zeg je yes ha, vanavond vlees op uit de pan en, en gratis ook nog. Nou, uit lust, ja, dat klinkt vreemd, maar dat is lust in feite. Dan heb je zin om vlees te eten. Dan neem je dat ding mee. En uh, ja, dan uh, heb je het dus gebruikt om jouw lussen te bevredigen zonder na te denken over het feit dat dit een schepsel van de levende God is. Dat dit dier gedood is, een ongeluk gehad heeft. Verscheurd is denk je niet bij na, sta je niet bij stil en dan is het onrecht wat daar gebeurt, want dan word, je, word jij deel van, dan zeg je als het ware ha, gelukkig is dat dier verscheurd want nu kan ik genieten yes, dat dier is verscheurd, halleluja ja, nou ja, je zegt het niet zo uitbundig als ik nu maar in feite is dat de taal die daarvan uitgaat maar de, je kunt het ook met, op een andere manier doen, je kunt ook zeggen, want dat dier dat is daar en dat is verscheurd is, je kunt er ook op een andere manier mee omgaan je kunt ook zeggen van dat dier is verongelukt en nu en dan kun je dat meenemen dan kun je het eten de onreinheid op je nemen als het ware en het respect eigenlijk aan het, het laatste respect aan het aan het dier brengen volgt u mij een beetje door te zeggen van ja we eten het en we bedrijven er vreugde mee en we vragen aan God of hij ons reinigen wil. Want wij willen geen deel hebben aan de dood van dit dier. Want het werd niet koosje geslacht, zo gezegd. In feite, als je een dier slacht, dan mag dat. Maar dan moet je het opvoeden met liefde. Moet je er een band mee hebben. En dan breng je het voor God. En laat je het aan de priester zien, aan de profeet. En de profeet die geeft zijn zegen. En jij legt je hand op de kop van het dier... En dan ben jij degene die het slacht. Dat hoeft niet in de aanwezigheid van iedereen. Dat, is niet, dat zie je wel als plaatjes van dat het dier dus opgeheven wordt op een hoogte... en dat iedereen staat toe te kijken, kinderen en weet ik wat allemaal... en dan wordt het geslacht. Nee, dat is niet het idee. Dat mag best ergens in een hoek. En het is de man, de vader van het huis, die het doet. En als die vader van het huis vindt... nee, mijn kinderen zijn daar nog te jong voor, ik wil niet dat die dat zien dan zorgt hij ervoor dat die kinderen daar niet bij zijn. Die slacht, die offers werden gebracht in feite binnen de bescherming, de muur van de tabernakel of de tempel. Dus in het voorhof. En in het voorhof dan kwam je niet meer zo binnen. Dus uh, als er kinderen kwamen bij het voorhof, ja dan zegt de priester, nee hier worden dieren geslacht. Als je wat ouder bent dan mag je daar ook uh, bij komen, zo gezegd. Dus het is niet zomaar een ritueel dat om het doden van het dier gaat. Als je het goed doet, dan heeft het dier er helemaal geen pijn aan. Want dat is nou juist de bedoeling, dat je het met respect doodt. En dan heb je een heel ander verhaal dan die slachtfabrieken bij ons, of die heidense of rituelen, waarbij dus juist de dood van een dier verheerlijkt wordt. Maar dat is niet het idee in de Bijbel. Want als je een, een dier dat per ongeluk om het leven is gekomen meeneemt, dan word je al orijn zegt Leviticus 17. Nou, dan wordt in het midden van Leviticus 17... wordt gesproken over het verbod op eten. Nu, daar wil ik nog even een klein stukje met jullie over nadenken. En ik weet helemaal niet of ik tot uh, aan Noach kom... want de tijd gaat ook weer door, denk ik. Maar we zien wel. Het eten van bloed. In bloed zit het leven. En dat is, er geldt een strikt verbod op... dat we ook dus in handelingen tegenkomen. Wat dus in principe, ja... Iedereen zal moeten snappen, ja, dat is iets wat je niet doet, maar dat doe je niet. Want in het bloed zit het leven. Als God zijn adem geeft aan de mens, als hij de mens geschapen heeft, dan blaast hij hem de adem in. En daardoor gaat het leven eh, door zijn lichaam en wordt hij een levend wezen. Zo dus wordt hij als het ware krijgt hij de adem, het bloed, het leven, de ziel. En wanneer je het bloed vloeit, en dat geconsumeerd wordt. dan is dat iets. wat niet de bedoeling is. Maar wat is nu precies bloed eten? Dat is natuurlijk in eerste instantie gewoon het eten van bloed dat je niet doet. Dus bloedworst en dat soort zaken. Maar um, het is ook. wanneer er bloed vloeit. op een onrechtmatige wijze. op een manier. die dus respectloos omgaat met de schepping. respectloos omgaat met het dier dat sterft. dan vloeit er bloed. Dan is dat moord. En dan is daar ook dat plaatje van die slachtfabriek. Dat is ook allemaal bloed dat gevloeid heeft. En waar is dat nou? Het is weg. Niemand heeft het gegeten. Het ligt in een slachtcontainer op weg naar… Dat is ook bloedconsumptie, als het ware. Als wij met onze hele maatschappij zoveel vlees moeten voorzien dat we bakken vol wegkieperen vanuit de fabriek, dan wordt er bloed geconsumeerd. En er gebeurt niks mee, het wordt niet netjes afgerond. Dan gaat het bloed tot de hemel roepen. Dat het bloed roept tot de hemel. Heer God, Jawe God, kom ons te hulp. Offers dienen tot heelheid, shalom. U hebt bij de parasha gezien een overzichtje. Hier staan alle offers op een rij. Uh, niet alle offers bestonden uit vlees. Het kan ook andere dingen zijn... Toenaderingsschaven. Daar staan ze allemaal op een rij. Nu, welke zou nu de belangrijkste zijn? De, het brandoffer, het opheffingsschaven heeft een heel prominente plaats in de Bijbel. Er wordt veel over gezegd over een brandoffer, en daarom hebben wij soms het idee dat dat het belangrijkste offer is. Maar dat is niet zo. In feite is de zebachyelamin de belangrijkste. Dat is degene die het meest voorkomt voor gewone maaltijden, dankmaaltijden, gelofte maaltijden. En um, Sebastielumien betekent dus gewoon het slachtvlees... voor de gemeenschapsmaaltijden. Wanneer er een feest is, wanneer er iets te vieren is, wanneer je... Dan, dan mag je vlees eten, zegt God, tegen Noach. Nou, hoe doe je dat? Dan moet je met respect voor het dier doen... zodat wanneer het bloed vloeit, dat je beseft dat het terugvloeit naar de aarde... dat dat niet zomaar is. Dat dat met verzoening te maken heeft. Dan ontvang je de zegen van God. Want je mag vreugde bedrijven, je mag vlees eten, je mag wijn drinken. Dat is vreugde bedrijven samen in gemeenschap. En dat deden die christenen dus ook in de bergen in het Midden-Oosten. Die daar overleefd hebben eigenlijk vanuit de vroege tijden. Ze zijn er nog steeds. En uh, ik denk niet dat zij nog uh, het uh, dankoffer uh, kennen. Maar in elk geval is het er geweest tot in de 19e eeuw. En dat was helemaal geen slechte zaak. Het was helemaal niet zo dat dat dus uh, iets achterhaals was of zo. En dat is ook niet gek. Wanneer, wanneer je als gemeenschap, als dorpsgemeenschap besluit. We gaan een feestje vieren. En we, uh, we slachten een dier. Dan doen we dat op de goede wijze. En dan willen we God daarmee eren. Dan willen we hem danken dat we vlees mogen eten. Paulus brengt ook uh, offers in de tempel. En uh, ze hadden maaltijden. Wanneer er vlees bij was. Dan werd dat ook... Uh, rechtmatige wijze gedaan een stukje over uh, Minga en Shelemin Minga een spijsoffer is is er als het ware voor het grote gebod en het gebod dat daaraan gelijk is heb God lief met heel uw kracht en met ziel en heb elkaar lief met diezelfde liefde weerkerende heilige gemeenschap dus wanneer je over een spijsoffer leest, in de, in de profeet lezen er ook over, dan wordt er een, een heilig offer gebracht. Mooi om even te lezen misschien, uit uh, Malachi 3. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij, ja we, een graanoffer brengen in gerechtigheid. En dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor jaren aangenaam zijn, zoals in de dagen van oude tijden af, zoals in vroegere jaren. En dan hebben we het nog niet eens over dieroffers, maar over graanoffers. Ook dat kan heel besmet raken en op een verkeerde manier gebeuren. En hier zegt de tekst dus, de profeet zegt dus, dat eerst wij als mens gezuiverd moeten zijn voordat wij een offer aan God kunnen brengen. Maar er zal een dag komen dat wij weer een offer aan God kunnen brengen, op de manier zoals het bedoeld is. En dat is niet een moeten, dat is niet dat we allemaal daartoe gedwongen moeten worden, maar dan komt het uit je hart. Een offer dat geen hartschaaf is, is geen koosjes offer. En een shalemim, dat kan vlees eten zijn voor allerlei redenen. Uit dankbaarheid, een specifieke toewijding of gewoon zomaar. Het is de zegen van Yahweh aan Noach, je mag vlees eten, maar altijd met een rein hart. Maar nu, het Ola, opheffingsgraven. En dan kwam ik op Noach, wat ik al aangekondigd had aan het begin. De opheffingsgraven. Noach is de eerste die een opheffingsgraven brengt. Dat staat hier. Dit is natuurlijk een uh, artistieke afbeelding. Dit is geen foto van hoe het toen was. Maar ik vond hem wel mooi. Eigenlijk drie teksten. Dan gaan we er toch even heen naar Genesis 7. Want om te begrijpen wat een brandoffer is... Moeten we eigenlijk Noach een poosje volgen als hij daar dat hele grote oordeel om hem heen ziet voltrekken. Hij heeft misschien wel gedacht. Hij heeft er misschien wel mee geworsteld dat hij op een uh, heiloze weg was met zijn God en zijn rechtvaardigheid waar iedereen schamper over deed. Maar dan heeft hij een boot gebouwd en, en de mensen lachten hem uit, want dat kan toch niet. Uh, uh, dat was toch niet rationeel om een boot te bouwen. Maar uiteindelijk zit Noach daar met zijn familie in, en alle dieren... en komt het oordeel. Er, wordt, er is één venster in, uh, in, in die boot... en dat venster werd door God gesloten... voordat het oordeel zich voltrok. Want uh, ik hoorde pas iemand zeggen van... Uh, uh, Noach moet wel enorm getraumatiseerd zijn... Door wat, er, door wat er gebeurde. Hij stond op die boot en hij werd gered. Maar alles om hem heen. Die gillende stemmen, weet ik wat allemaal. Want het moet vreselijk zijn geweest. Die man die was getraumatiseerd. Nee, er zat maar één raam in. dat werd gesloten. En toen werden de sluizen van de hemel geopend. En de branden van de aarde. Nou, dat gaf Harry hoor. Noah heeft daar niet zoveel van meegemaakt. Behalve die beschermde aanwezigheid in de ark. Maar het oordeel was er. En dat oordeel dat komt weer. We leven in de dagen van Noach. En er zijn er maar weinig die beseffen. En degene die rechtvaardig zijn, die worden beproefd. Dat was bij Noach ook. We worden allemaal beproefd. Wie rechtvaardig is, wordt rechtvaardiger. En wie onrechtvaardig is, die worden onrechtvaardiger, zegt openbaring. Dus we leven in de tijd van Noach. Dat, dat we dus erachter komen van, nou dat is een doodlopende weg, dan moeten we een andere weg nemen. Maar de weg van rechtvaardigheid, die wordt beproefd. Iedereen die zegt dat het een doodlopende weg is, maar ik weet, nee. Het is Gods weg van mijn leven. Een weg van rechtvaardigheid. En dan komt het oordeel. In 7 vers 23. Zo verdelgde Yahweh alles wat bestond, wat op de aardbodem was, van mens tot dier, tot kruipende dieren en vogels in de lucht, verdelgd werden zij van de aarde. Alleen Noach bleef over en wat met hem in de ark was. Nu heeft Noach een betekenis, het is een, een woord in het Hebreeuws, en dat betekent rust. Comfort, troost, rust, comfort en troost. En de eerste keer dat het woord voorkomt is in Genesis 2, vers 15, als de mens in de tuin van Ede gebracht wordt. En dat wordt dan vertaald met, en hij zette hem in de tuin van Ede, maar dat staat er niet. Daar staat het woord nach, wat dus ook als noach geschreven kan worden. Wat rust, comfort troost betekent. Als God de mensen in de tuin van Eden brengt, dan is hij daar in rust, in comfort. Daar is vrede, shalom, heelheid. En dat is wat Noach's naam betekent. En dat is wat er overblijft na een oordeel. Nu heel de wereld vergaan is, nu alle onrecht vergaan is, en dat het oordeel geweest is, is dat wat er overblijft? Noach. Rust. Veilig rusten. Bij God. In zijn veiligheid, in zijn armen. Zijn bescherming. Dat is wat er overblijft na een oordeel. Maar er is één wezenlijk verschil. Tussen Noach in de ark en Adam in de tuin van Ede. En dat ga ik zo zeggen. Maar eerst nog wat overeenkomsten. Want als we wat verder lezen in Genesis 8 vers 1 en God dacht aan Noach en aan al de dieren en al het vee dat bij hem in de ark was en God liet een wind over de aarde gaan zodat het water bedaarde wanneer was dat eerder gebeurd? Genesis 1 de tohuwabohu er was uh, chaos en, en er waren diepten en water en de geest van God kwam en die broedde op de wateren die zweefde over de wateren en die beschermde die koesterde dat dat woord dat daar staat, in Genesis 1, is het, is, is, wordt ook gebruikt voor broeden. Wanneer een vogel op haar eieren broedt, dan gaat daar die uh, ontferming vanuit. Barmhartigheid, liefde, koestering. Koesteren. Dat is wat Gods geest doet. Als hij de aarde geschapen heeft, dan koestert hij de aarde. En daaruit ontstaat de schepping. De tuin van Ede. Vanuit die koestering van God en nu is het oordeel geweest en Gods geest komt opnieuw naar de aarde en koestert de aarde net als toen in Genesis 1 en in die koestering, daar is die ene boot met Noach en zijn gezin en het enigste wat daar is in die boot is rust comfort zegen van God dat is het enige wat er overblijft, er is geen onrecht het is alleen rust en zegen de vloek is voorbij en wanneer wij in onze tijd leven, en we komen door het oordeel heen, we komen door de beproevingen heen, dan zal dat overblijven, na het oordeel. Rust, vrede, de dieren, mensen die leven samen, die hebben het goed met elkaar. Als wij nadenken over, over uh, uh, al die dieren, dan denken wij misschien, oh vreselijk, dan moeten we elke dag die poep ruimen van die beesten, en dan moeten we, dit, dan moeten we hard werken om al die dieren in het leven te houden. Nee, dat was het niet. Nou, wacht, met die dieren was hetzelfde als, als Adam in de tuin van Eden. Hij kreeg de opdracht om al die dieren te zien en een naam te geven. Juist het zien van de dieren, daar zit een geheim in. Die relatie die je als mens met dieren kunt opbouwen. En dan wil ik niet, helemaal god, niet goddelijk doen of zo over dieren, want er wordt ook wel eens overdreven over gedaan. Of esoterisch, dat als je een dier. Hè, dat bedoel ik niet. Maar een dier is een schepsel van God. En wij zijn geroepen om in harmonie met die dieren te leven... ...als in de tuin van Ede, als Noach op de ark. En dat is heerlijk. Dat is prachtig. Wat is er nou mooier dan het verzorgen van een dier... ...of het verzorgen van je kind. Het verzorgen van leven, dat God gegeven heeft. Wat is er nou mooier dan dat? Zorgdragen, koesteren. Net als de geest van God. De aarde koesteren. En dat is wat er overblijft na het oordeel. Maar er is één verschil, zei ik net... Met Adam in de tuin van Eden en dat is het verleden van onrecht, het gruwelijke onrecht dat plaats had gevonden, wat het bezit had genomen van heel de wereld, was een oordeel geweest, een gruwelijke oordeel. Noach reactie daarop is een brandoffer, een ola, een opheffingsgave. Al het leven om hem was opgeheven. Alles. Die, heel die aarde was opgeheven. Was gestorven. Om hem heen. Dat doet iets met je. Dat doet iets met je. Hij kwam ermee in het reinen. Hij zei, God, u hebt een oordeel geveld. En ik ga verder. In de rust, in de zegen. Die u mij geeft. Daarin ga ik verder. En ik laat het aan u. En hij brengt een dier... En hij slacht het op de manier die respectvol is. Hij schroot de huid af. Hij schikt alles zoals het hoort. De kleine kinderen houdt hij weg. Die hoeven dat nog niet te zien. Die hoeven dat nog niet te weten. En hij laat het in het vuur opgaan. Een verrukkelijke geur. Voor het aangezicht van Yahweh. En daarmee drukt hij zijn hart uit. Ook als alles om mij heen sterft. Als alles geoordeeld wordt. sta ik hier. Toegewijd aan u, toegewijd aan uw rechtvaardigheid. Want ik wil naar rechtvaardiger zijn en blijven, in navolging van uw zoon Yeshua. Ik wil die weg gaan tot het einde, want ik heb u lief en ik wil bij u zijn en ik wil gemeenschap hebben met u en met mijn broeders en zusters in mijn familie, die u mij gegeven hebt. Dat is een opheffingsgave. Je hebt als het ware je eigen leven op en alles wat erbij hoort en alles wat erbij in is. Voor God. Amen.